Een busongeluk in het westen van India heeft dan zeker 32 mensen het leven gekost. 10 mensen raakten gewond. In de deelstaat Rajasthan reed een bus bij een inhaalactie van een brug en kwam in een rivier terecht. Het is niet bekend hoeveel mensen in de bus zaten. In India gebeuren veel vaker busongelukken, vaak door slecht onderhoud van de weg of de bus of door vermoeidheid van de chauffeur.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 In het zuiden van de Filipijnen zijn tientallen mensen omgekomen door modderstromen en overstromingen. Het dodental wordt geschat op 50 tot 90. Nog eens tientallen mensen worden vermist. Het natuurgeweld is het gevolg van de tropische storm Kaitak, die vorige week over grote delen van de Filipijnen raasde. Alle slachtoffers vielen op het zuidelijke eiland Mindanao. Vermoedelijk loopt het slachtofferaantal nog verder op. Zo zijn er geruchten over een boerendorp dat onder modderstromen is bedolven.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 This uh zaterdag 23 december 2017. Dit is Goedemorgen Zandvoort vanuit Hotel Hoogland en uh, wij gaan vandaag een uh, bijzonder uh, politiek programma en van maken. Ja, het tweede uur. Ja, het tweede uur inderdaad. Nou, we, we beginnen inderdaad zo meteen met uh, Gerrit Scholten, de duinwachter die komt uh, vertellen. Maar ik ga eerst even vertellen dat de techniek vandaag in hand is van uh, jacques Joseph Duinmaier. Dankjewel uh, Jacques dat je er bent. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie uit Uiteraard van gerry Rutte. Gerry Rutte die trouwens ook de koffie vandaag schenkt. Ja, met koekjes van met Hotel Hoogland. Koekjes van Hotel Hoogland. Want, en het is hier ongelooflijk gezellig uh, gedecoreerd met uh, kerstversiering. Dus ja. als je zin hebt in uh, kijken en luisteren naar radio. Kom dan vooral naar Hotel Hoogland. Want uh, dat is uh, oh, hey. zeker de moeite waard. Goedemorgen. Um, we beginnen met uh, Gerard Scholten. En daarna mag hij nog een keer. Hè? Want Gerard, ik geven we altijd iets meer tijd. Want die heeft ook nee, veel te vertellen altijd. Ook, nee, dus, daar, ja. daartussendoor, daartussendoor, lieve iedereen, gaan we even praten eerst met de dominee. Want die moet, dominee moet namelijk weer eerder weg. Dus. Aha. Dan gaan we daarna dus, we okay. weer door het uur met Gerard. Niets is veranderlijker dan het programma Goedemorgen Zo. Zandvoort van ja, CFM. Maar daar maakt het, dat maakt het ook erg gezellig. U hoort trouwens de stem van Irene de Jaag. Ja, en uh, Pieter Joustra ja. natuurlijk. Goedemorgen Pieter. Dan hebben we even pauze van het, uh, het journaal en de reclame. En daarna komt uh, Maaike Koper. Uh, zij is de lijsttrekker geworden van de Partij van de Arbeid. Ja, en dan uh, krijgen we Karim El-Gabali. Die praat over GroenLinks. En meteen erop volgens de, de wethouder Gert-Jan Bluis over de kandidatenlijst van de CDA. En dan hebben we uiteindelijk, en ik hoop dat ik daar weer bij of weer, dat ik daarbij zit, de derde trekking is het alweer? Is het? Ja. Ja, het is de derde trekking van de actie. Ingrid Muller en Peter Bluis die komen dat doen. En nou, uh, dan gezellig. worden er weer gezellige prijzen uitgereikt. Maar, maar u heeft eerst geluisterd naar Rita Franklin natuurlijk. Mooie muziek. We gaan het toch een beetje in de kerstspieren houden. Uh, tegenover ons zit uh, Gerard Holten En ja, Gerard heeft natuurlijk weer van alles meegenomen. Ik kijk uit op een uh, blauw bondachtig uh, vogeltje. Met een heel klein visje in zijn mond. Hij is wel opgezet hoor. Ja, ja, ja, hij vliegt niet meer weg. Dit is... heb, je hem ja, heeft, ik, ik... heb je hem in Arctus gevonden? Nou, nee, nee, in de duin is deze gevonden. Kijk, elke winter worden deze vogeltjes nog wel eens gevonden. Koude winters. En uh, ja, ik, ik heb nooit iets met uh, Latijnse namen. Maar dit vind ik wel mooi. Deze Latijnse. Uh, Alcedo. aptis. Waarom, ik... waarom heb je dat opgeschreven? Nou... Anders ben ik bang dat ik misschien een keer het misschien verkeerd uitspreek. Alcedo betekent gewoon ijsvo de ijsvogel. Hè? Want daar gaat het om, dames en heren. Ja. Het gaat om de ijsvogel. Hij is ook ijsblauw. Hè? Hij is prachtig van kleur. In heel West-Europa is er maar één soort. Hè? Dat is alleen deze soort. Dat kan je de... beschrijven hoe groot hij is? Ja, hij is, hij is ongeveer, uh, qua lengte is hij 17 centimeter... Uh, en de Vleugelwijte is, uh, als, ja, dat kan je nu niet zien, want hij zit hier uh, in de studio zeg maar, op een uh, takje. Maar de vleugelwijte is ongeveer 30 tot 40 centimeter. Ja. En het gewicht, uh, je moet er, heb ik gelezen, een postzegel op je, op je briefkaart doen van 88 eurocent. Dus het gewicht komt dan neer op uh, uh, 34 tot uh, 50 gram. De, daartussen. Dus het is, het is een heel licht vogeltje. Ja, heel licht vogeltje. En die komen hier hiervoor in de duinen. En die, ja, het die, die, die zijn de mooiste vogels. Daarom heb ik hem op deze, meegenomen op deze speciale dag. En omdat hij zo mooi is, daarom heet hij ook zo de Alcedo Attis. Want Alcedo is, is ijsvogel, maar het Attis, dat heb ik even nagelezen natuurlijk. Dat was namelijk een beeldschone vrouw die uh, woonde op Lesbos. En... Uh, ze vonden deze, dit is echt een van de mooiste vogels in de natuur. Dus hebben we deze vogel naar die vrouw genoemd. Dus ja, Dat is wel een compliment dus, ja, ja als wat vogel. Ja, het is. Het is nou, je ja, zeker. Het ja. hoor. Ja, maar een Ja, maar. En... Ja, die boffen dus dat ze naar nou een ja. mooie vrouw ja, zijn. Ja, zeker. Maar dit, dit is wel bijzonder. Meestal maar is zijn dit mannetjes. een mannetje of een vrouwtje? Dit is een. Ja, moet ik even kijken naar zijn snavel. Oh. En, want. Ja. De, ja. Ja, dat is een gek apart eigenlijk. Hè. Ja. Ja, ja, ik kan wel aan de onderkant kijken, maar er zit een loodje dat hij. Ja. Nee, dat. <laughs> we kunnen dat, ook niet dat, schudden dat, eraan. Dat lo Rick een loodje <laughs> dat hij niet illegaal uh, is, weet je wel. Dus, nou, ik. Als ik het zo zie, hij is er zelf al een beetje verkleurd. Is dit toch een mannetje? Ja. Want het vrouwtje heeft een oranje snavel aan de onderkant. Dus het, dit keer is het vrouwtje in de natuur... het vrouwtje-ijsvogel mooier als het mannetje. Ja, dus mag dat wou ik net zeggen. Want meestal zijn de mannetjes uh, mooier getekend... Ja. hebben meer kleur. Ja, oké. Okay. in dit geval dus niet. Maar ze komen ja. dus veelvuldig voor in de duinen. Ja, we hebben zelf uh, water en natuur is het bij ons. Dus je hoeft soms maar bij de Zandvoortslanen binnen te lopen... en bij de, brug, bij de eerste brug gelijk te kijken... En dan ga, kijk je richting het uh, Zandvoort, het Brede Rode Pad, die richting op. En dan heb je overhangende takken. En daar heb ik al verschillende keren een ijsvogel gezien. Nou ja, en dat is gewoon, als je een ijsvogel ziet, is mijn dag alweer goed. Nou, dat zo snel oh, mogelijk. Heel gelukkig mensheid. Zijn... Ja, ik en zie hem ook regelmatig. Ja. Ja, ja. En wat, wat eten of? ze? Nou, hij hebt het hier ook in zijn bekken. Dat is een heel klein uh, vorentje. Dus hele kleine visjes. En het is ook wel bijzonder, want ja, het, het lijken hele lieve diertjes. Maar goed, de natuur is natuurlijk eten en gegeten worden. Dus het is een, hij duikt. Hè. Hij is ook meer dan twee uur bezig per dag om vet uit zijn klieren op zijn veren te smeren. Zodat hij goed kan duiken. Hè. Dat het water er goed afgeleidt. Hij duikt naar beneden. en dan, Hij kan heel goed zwemmen ook. Pakt hij een van die kleine visjes. Gaat hij op een overhangende tak zitten van het water... En dan slaat hij net zo lang met het visje tegen die tak... totdat het visje niet meer beweegt. En dan gooit hij hem in de lucht... snavelt hij open en laat hij hem zo naar binnen glijden. Dus is... Een acrobaat. Ja, echt een acrobaat. En het mooie is, dat gaat 10, 20 keer goed. Maar ik heb ook een keer gezien dat het misgaat. Weet je wel, dus dan... Dat doet hij heel stoer misschien of zo. Dan gooit hij dat visje net niet goed of zo. Valt hij ernaast. Ja, dat is, dat is ja, sneuk. Toevallig heb ik daar ook een foto van gemaakt een keertje. Dus dan zit hij een beetje vreemd te kijken. Maar normaal gesproken slikt hij hem zo lekker door naar binnen. En dan, ja, dat is zijn voedsel vooral. En de gaatjes van het visje... Oh, daar heb je niks van. Nou, dat is wel goed dat je daarover begint. Ik bedoel maar. Je moet, je <laughs> ja. moet bijvoorbeeld niet in zo'n nest. Want zijn nest zit aan de kant, net boven het water. Een halve meter graaft hij zijn nest net boven het water in. Daar worden ook zijn eieren neergelegd. Uh, maar, met die visjes, die. Uh, uh, die je dood hebt geslagen tegen het takje, gaat hij ook naar binnen. Maar al die graadjes en al dat afval ligt in dat nest. Dus dat, dat moet verschrikkelijk stinken. Dat, oh, uh, ik heb wel van vogelonderzoekers gehoord. Ze nou dan wil je gewoon. Dan moet je gewoon een knijper op je neus houden. Want dat is visafval in ja. dat nest. Dus hey, zou dat ook een functie hebben, zeg maar, voor, voor het afschrikken van? Andere beesten of, of, of is, dat, is dat Nou, ik, er wordt zo. wel gezegd dat die jongen als eerste, als ze hun nest uitkomen, duiken ze eerst het water in om goed alles eraf te spoelen. Want, want, want er is niemand die, na, ja, niet, die, niemand die aan ze wil ruiken in ieder geval. Ja, ja, ja. Dus, uh, het is een ja, beeldschone vogel. Het is ja. dus prachtig. Maar we zeiden net, je moet een gelukkig mens zijn. Want je hebt alle perioden in de afgelopen weken meegemaakt. Sneeuw, echt ja, mooi weer. jeetje. Is dat mooi, hè? Met, Wat eh, was dat mooie, twee weken geleden met die sneeuw. Ja, geweldig. Daar dat zaten we allemaal op te wachten. Ik kreeg gelijk een fotograaf allemaal gekoppeld. Want die wilde natuurlijk... Eh, want het bleef ook lekker hangen of, op die bomen en zo allemaal. Dan krijg je echt hele mooie plaatjes. En dan als je dan rondrijdt en ben je op zoek naar de wintergasten, zeg maar. Hè? Want, en die, en die zijn er ook weer. Nog niet zo heel veel, maar ze zijn er wel. Dus daar hebben we echt hele mooie, ja, mooie je, foto's je van je gemaakt. Noemt, je noemt er weer een aantal. Krooneenden, zaagbekken, uh, wilde zwanen, brilduikers. Ja. Alles ja. is er weer. Ja, dat klopt. Dat, dat, uh, ze zijn er nog niet zo heel erg veel. Die wilde zwanen, ze zijn er wel. Ik heb er nou drie of vier uh, heb ik geteld. Ja. En uh, zaagbekken zijn er wat meer. En, uh, maar als mensen lekker gaan wandelen. dan kom je ze toch tegen. Je moet gewoon langs die waters, uh, ja, waterwegen blijven lopen. Maar beste Geert, hoe weet ik wat het een brilduiker is? Hij heeft een <laughs> brilletje op. Ja, ja. Precies, die, ja. heeft, die heeft een zwarte kop met twee witte vlekken wijze zijn ogen. Dus dat is net... Ik weet niet of hier ook in het blaadje struinen staat voor de mensen die, die uh, thuis komen gestuurd. Hij is net in de bus gevallen als het goed is bij iedereen die er... Uh, de nieuwe struin is uh, uit ja. bij het VVV, maar ook hier bij het Hotel Hoogland liggen. Ja, ja. en bij de ingang, hè, bij alle pannenkoeken hangen, ja, huizen. En blag. je kan je altijd opgeven bij... Dan krijg je hem gratis thuis gestuurd, hè, vier keer per jaar. Goed, en er ja. staat alle informatie in... En uh, ook uh, excursies en uh, werkzaamheden wat, uh, wat plaatsvindt in de winter. Dus, uh, ja, nu heb je het over excursies. Ja. Nou, ik heb even gegoogeld. Ja. ja, het spijt me. <laughs> ik weet dan wat er gaat komen. Nou, dan denk ik, oh, lichtjeswandeling. Wat is dat mooi in het donker met een lampionnetje door de duinen lopen. Ja. Volgeboekt. Echt waar? Helemaal vol? Al? Alles is volgeboekt. Jeetje. Dat is uh, vanavond, morgen, de komende week. Alles is volgeboekt. Ja, daar word ik niet blij van. Nee, nee. Nou, die lichtjeswandeling... die hadden we juist expres pas vrijdag gisteren... Ja. Uh, online gezet. De eerste helft. Ja, dat noemen ze zo online. Ja, zo werkt dat nou eenmaal. Ik moet er ook een beetje aan wennen, want ik zit meestal buiten. Ik heb er niet zoveel verstand van... van de computers, maar goed. Uh, vroeger gingen ze gewoon bellen... naar het bezoekerscentrum en gaven zich op. Maar nu... Ja, staat het online en dan uh, ja, kun je je opgeven. En een wachtlijst. En een wachtlijst al, ja. De eerste, eerste excursie die nog te doen is, dat is begin januari. dus Poppenkast. Poppenkast? In de oase. Oh, kijk eens. Nou, dat is het. Ja, nou. en, en, en dat uh, woordzoekspel, voor kinderen. Ja. Dan kan je gewoon altijd naar, het, uh, naar de oase komen lopen, naar het bezoekerscentrum. ga je naar binnen... En dan vraag je, ik meen dat het 1 euro is Kost of zo. 1 euro, ja. Ja, ja, Dan krijg je een lijstje mee en er hangen overal foto's op die wandeling, uh, die de lichtjeswandeling ook, uh, s'avonds uh, ja. heeft, zeg maar, precies dezelfde route. En dan gaan kinderen, die proberen al die vragen op te lossen en dan krijgen ze een, een prijsje voor. Maar jouw excursie, bunkers, botten en bibberen, volgeboekt. Alle twee? Ja. Jeetje, Mina. Nou, ja, dat... ja, het is natuurlijk een groot succes dat iedereen de duin in wil met, met lampionnetjes in het donker lopen. Ja, dat is ook mooi. En, en we moeten wel, want het de allereerste jaren, een jaar of vier geleden, is dat uit de hand gelopen. Toen werd het dringen, nou, bijna knokken voor die balie. Weet je wel, Nou, dat kan niet. Dus je moet het wel zo doen. Want, ja. want, uh, en hoeveel, hoeveel kinderen gaan er mee dan? Op uh... Nou, per, per, per ronde gaan er een stuk of 15 tot 25 mee. Zo. Weet je wel? Zoveel lampionnetjes hebben we dan ook. En dan uh, daar komen ze terug. Het is niet zo'n hele lange route natuurlijk. En dan, ja, overal branden lantaartjes en, ja, ze hebben het in de, in de zomer hebben ze het wel in Elswoud. In de, na, in, de, in de herfst en zo. He. En wij hebben het dan, uh, ja... Uh, ja, we hoeven niet commercieel te zijn natuurlijk of zo. Hè. We willen gewoon wel uh, iets leuks aanbieden. Maar ja, de eerste, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Hè. Dat, uh, ja. maar, het zijn er altijd... twee keer, hè. dus om zes uur en om zeven uur. Dus ja. het zijn twee keer uh, dat jullie doen. Ja. Nou, dat zijn dan toch wel uh, gemiddeld vijftig kinderen als het er vijftig ja. per route zijn. Ja. Dus dat is, dat is pittig. Ja, en, en de, hele, nou ja, de hele vakantie, die twee weken lang is dat woordspel er in ieder geval. Nou, die poppenkast. Ja. En, en kerstal is er ook. En uh, met de. Kerstboom en allerlei andere activiteiten zijn er wel rond het plein. Zelf ben ik nou heel druk bezig met een, ja, kerststal. Eigenlijk is het een dierenstal. Ben ik aan het opbouwen. En uh, een dierenstal van 25 vierkante meter. Dus dat is wel behoorlijk. Dat is een Pittige ruimte ja. Ja, met allemaal dennentakken. En dan zou je zeggen, dennentak is dat niet zonde. Maar door die sneeuw zijn er heel veel takken afgebroken. Ja. Die zijn. De laatste jaren hebben we niet zoveel sneeuw gehad. Dus die zijn dolgegroeid. En nu door, door het, het gewicht, gewicht van het sneeuw ja. zijn ze afgebroken. Dus ja, we hoeven geen boom verder om te zagen daarvoor. Ik rijd gewoon. gewoon die takken langs. En uh, daar bouw ik zeg maar een, uh, een dierenstal mee op. En dan gooi ik wat blad onderop. En dan wat sneeuw. En daar zit ik allerlei uh, dieren in. En dan nou, met die uh, lichtjeswandeling sta ik dan bij de dierenstal. En dat, bij de staat, dierenstal. dat in de oase? Ja, vlak tegenover het uh, bezoekerscentrum. Ja, precies. Dus dat is, uh, ja, dat is wel leuk voor, voor de kinderen en voor de jeugd. Hè? Maar ouders mogen altijd meelopen natuurlijk. Hè? Of opa en oma's. Dus nee, het is wel uh, een leuke activiteit. Maar dus de excursies is een waanzinnig succes. Ja. Elke keer weer. Ja. ja. Ik, uh, ik zou ook zeggen tegen de mensen. Kijk, we hebben gelukkig het IVN. Hebben we ook hè? die excursies. Ik meen tweede kerstdag hebben die altijd een winterwandeling bij ons ook in de Duin. VVV, die geeft ja. gewoon nog excursie. Ja. Ik zag bijvoorbeeld van de, uh, vogel, de vogelbescherming. Geeft ook mooie winter excursies. Dus, uh, want we zijn geen concurrenten van elkaar. Hè. We zijn, nee. Dus het, het is allemaal uh, ja, mensen naar de natuur uh, ja, te laten genieten van de natuur. En uh, lekker naar buiten in Dat deze dagen. Dat is in Bloemendaal en aan het begin van de zeeweg, uh, daar bedoel je? Ja, daar, daar maar de IVN is zelf van heel Zuid-Kennemeland, Ja. Dus die komen ook nee, bij ja, Maar goed, daar is voor de mensen hier in de buurt dan. Is, dat is dan dichtbij. Uh, ja, maar bij is, ons is het uh, o, tweede is kerstdag. Dichtbij. Ja, dat is ook. Uh, maar goed, als dat daar vol is bedoeld. Ik bedoel ja, te zeggen, ja. dan is dat een, een prima manier om ook naartoe ja. te gaan. Maar er is op dit moment genoeg te zien inderdaad. Ja, het is, het is echt mooi hoor. Om uh, weer, weer, weer rond te rijden. Kijk, uh, ik, ik heb ook in de nieuwe struinen de tip van de boswachter. Ja. Oh. Uh, heb ik gegeven van. Uh, ja, en dat. Je weet niet wat je weet niet wat me overkomt. Kijk, zoals vanmorgen rijd ik eerst mijn eerste rondje. word hoor ik zwaaiende trimmers. Uh, ik denk, wat is nou aan de hand? Die vinden een egeltje. Nou, hij zei, ja, boys, wacht, dan ligt hier een egeltje midden op het pad. Maar die moet zich toch al lang ingegraven hebben onder blad. Ja, ik zeg. ja, dat, dat is zo. Nou, dat heb we... jij gedaan. Nee, maar we hebben gelukkig goed contact met, die, met, de, met de egelbescherming. ja. Ons, ons pot op de balie is, is ook voor, voor de egelbescherming. Ja. En, uh, dus dus ik, ik zeg, nou weet je wat ik doe? Ik moet even snel naar Zandvoort. Ik moest hier gauw naartoe. Hè. Ik zeg, als hij er straks nog zit, als hij niet... Ik zeg dan, uh, want hij lijkt me wat mager. Nou, dan pel ik gewoon de egelbescherming op. Maar zo is er, als je aan het surveilleren bent... of aan het lopen bent, of aan het struinen bent... jij ontdekt altijd wat. Goed, nu even de damherten. Door... En een verzoek van de gemeentebestuur Zandvoort om met je hond daar te gaan wandelen. Ja. Wat vind je daarvan? Hmm. Ja, het is een hele leuke alternatieve oplossing eigenlijk. Het kost helemaal, helemaal niks extra, hoeven geen extra mensen in te zetten of zo... Als mensen, er zijn geloof ik een heleboel mensen met honden hier in Zandvoort. Ik zie in de Zuidduinen tenminste honderden mensen altijd lopen. Maar daar ja. mogen ze loslopen. Maar het is dus niet de bedoeling dat ze daar loslopen, die honden. Hè? Dat nee. ze, zodat ze die herten achterna rennen. Ze mogen niet in de duinen komen. Nee, komen. nee, het is ja, over het strand. Hè? Een strand ja, een fietspad. Het strand gaat ja. ja. over het Ja, en... Uh, en daar moeten ze zelf ook aan de lijn. Op strand moeten ze officieel aan de lijn, meen nee, ik of niet? Nee, oh, dat hoeft officieel nee op het strand niet. mag je los. Oh, okay. ja. Ja. Alleen nou, in de zomer dan is het zeg maar, tot 9 uur los. En daarna als, mag je überhaupt ja, niet meer op strand komen het met inderdaad. je ja, ja. ja. En er deze week ook de uitspraak van de Raad van State... waarin het uh, officieel mag... Het afschieten, verminderen van de ja. damhertestand. Ja, er, er zijn vele protesten geweest. En dit ja. was dan de allerlaatste mogelijkheid van bepaalde partijen om, om het tegen te houden. Nou ja, de Raad van State heeft dat verworpen. Ja. Dus er wordt hard gewerkt momenteel. Ja, ze zijn begonnen per 1 november. En, en uh, ik... Ik, ik weet niet of het nou stil ligt tijdelijk uh, met, met, die, met, die, met, die, met deze dagen. En dan gaan ze gewoon in januari uh, weer verder. En dan, ja, we moeten terug naar het aantal wat er uh, in de krant ook stond. Dat is uh, ja, tussen de rond, 800 en 1000. Ja, de duizend, hè. En hoe ja. lopen dan? Uh, nou, de laatste telling, de laatste telling was uh, 3250. Hè. Dat was in april. Maar, en dan maar, terug naar 800. Dat is een pittige hallo, opruiming. Die telling tegen de 5000 nu hoor. Ja, wat ik, wat, wat, maar ik, ik zeg altijd alleen maar wat wij echt geteld hebben. Hè. Want in de kranten schrijven ze allerlei dingen. Maar wij mogen altijd alleen maar naar buiten brengen. En daar zitten ook eh, mensen van de, van, de, van de media bij. Iedereen zit erbij van de gemeente Amsterdam. Dus de telling is gewoon 3.250, 1 april. En dan weet iedereen, er zijn de kalfjes weer bijgekomen natuurlijk. Yeah. Ja. Dus dan zit je, nou als je van duizend kalfjes uitgaat, dan zit je al op uh, 4250. Yeah. Maar dat is allemaal schat. Hè. Wat we geteld hebben was het dat. En wat we gemerkt hebben, uh, doordat we het eerste jaar al bezig waren met beheren is het getal van 4.000 al teruggegaan naar 3.250. En we hopen nou weer verder terug te gaan natuurlijk. Want ja, ja je bent aan het beheren. Ja. Ze lopen wel massaal weer door het dorp, hè? Ja, massaal. ja, daarom krijg je ook zo'n oproep hè, over, van, van die ja. honden. En, uh, uh, wat, wat, gaat, wat schiet men? Ik bedoel, wat is, wat is hetgene waar men op richt, letterlijk en figuurlijk... Uh, de, Vrouw... uh, zijn dat de, de mannetjes, de vrouwtjes? Uh, waar nou, wordt naar gekeken? Nou, ze, proberen, ze proberen vooral een evenwicht te krijgen weer in de groepen. En de mannetjes, nou, wat we net al zeggen, die lopen uh, heel veel in, de, in het dorp. Je ziet geen, mannen, geen vrouwtje nee, lopen. Nee, in het dorp. zijn allemaal mannetjes. Alles gigantische ja, gewijgen. Ja, ja, precies. In de Kennemerduinen Duinen of in de Bollevelden. Alle mannen we, waren, nou niet alle mannen, heel veel mannen waren uit de duin gesprongen. Toen we nog dat lage hek hadden en uh, waar liepen ze niet uh, in, in Noord- en zuid land. Uh, dus we gaan het evenwicht terug proberen te brengen in de groep, dus de hinders die worden geschoten zeg maar Ja. ja. En, uh, tot er weer evenwicht is en dan volgend jaar als er weer evenwicht is, dat merken we, dat weten we weer per per 1 april, rond 1 april is die telling altijd dan, dan weten we hoeveel mannetjes hebben we geteld hoeveel uh, hinders hebben we geteld hoeveel kalver hebben we geteld nou is er dan evenwicht dan gaan ze weer opnieuw kijken, de, de afdeling uh, ja, de Damhertenbeheer. Uh, en dan wordt het plan weer gemaakt voor volgend jaar, uh, november. Ja. Uh, uh, nog eventjes, jij weet ook niet alles. Ja, je weet erg veel hoor. <laughs> maar... Je weet erg veel. Maar op een gegeven moment zie ik een noodkreet van jou op Facebook verschijnen. Jongens, wat is dit? En dan komt er een foto met allemaal roze spul. Ja, dieetje. Roze spul in de duinen. Ja. En je weet het niet. Nee, Roos geheel, hè? Ja. En uh, ja, dat was gevonden door, door een van mijn collega's. En, uh, maar uiteindelijk is dat uh, op Facebook en op Twitter gezet. Ja. En dat heeft me een hype genomen, zeg. Jeusjemier, ik wist niet dat. Uh, als je dat gaat retweeten, dus gaat. Uh, en ja. dan krijgen ook weer een andere groepen dat. En weer andere groepen. Dus duizenden mensen hebben gereageerd. En het leuke was. Op jouw foto? Ja, natuurlijk, min in Nederland. Hele boel, ja, een trailswam hadden dat ene over want je, je hebt namelijk ook een... Uh, ja, ja, ik heb toch. Je hebt octopuszwammen. Die lijken er ook een beetje op. Want het is meer roos dan geel. Hè. En, uh, en dus voor allerlei soorten. Nou, sommige ja, die, die gingen helemaal uit een pannetje. Die dachten dat het buitenaardse wezens, dat, dat er iets naar beneden was gevallen. Nou ja, dat is allemaal te gek. Dus... Martin mijn collega, was afgelopen weekend ging nog weer een keer kijken en toen bleek toch al heel duidelijk dat het sterrenschot was. En sterrenschot, nou, dat staat ook in het Zandvoortse krantje. Hè? Ja, ja, ja. Nou, Kerk, ja je, was, ben, had, je had, bent een beroemdheid geworden. Nou ja, Nelkerk nou, wat had me gebeld inderdaad ook in gevraagd van, uh, wat, wat is dat dan nou precies? Nou, sterrenschot, ja, wij. Ik vind het heerlijk als ik dat weer tegenkom. Het ziet er niet uit. Het is een beetje voor de ouderen onder ons. ons Putti, Weet ja. je wel. Al, al, al, ja. Zo ziet het er ook uit. Zo voelt het ook. En het is eigenlijk gewoon braaksel van een vos of een reiger. En die braken dan uh, de, de, de paddensnoeren of de, of de uh, kikkendril. En die braken ze uit. En uh, ja, dat is niet te verteren. Dus dat, dat ligt daar dan. Als slijmerige massa. Ah. Dus ligt het langs de sloot is het vaak van een reiger. Is het midden in een duin. Dan is het uh, vaak van, van, van, een, van een vos. Die ook een kikker hebt gepakt. Of een uh, uh, salamander. Alles wat niet te verteren is. Braken ze uit. En dat heeft de meest gekke kleuren. Maar dit. Ja dit. Ja, hoe dit nou kan. <laughs> weten we ook niet. Zo'n oranje. Zo'n uh, roze kleur. Dus het hele was wel leuk. Hè? Honderden mensen hebben geprobeerd om het te... Uh, te analyseren. Ja, te, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus het was... Ik uh, vond het ook wel heel apart, heerlijk. Ja, en, en de, en de, Toch wel apart, hè, ja. dit? Ja, de paroolbeelden en uh, AT5, en toen nog eens radio, uh, tv uh, Noord-Holland. Wat dus zeggen ze bij Waternet, bij zoiets? Van, je bent wel lekker bezig? Uh, ja, nou, ze zijn niet uh, ontevreden, <laughs> natuurlijk. <laughs> <laughs> dit is... Dit, kijk, want er wordt al vaak genoeg over die dammen gepraat, dus als ja. er dan zoiets is, dat is... Uh, ja, of, of gewoon een leuke excursie of een leuke... Uh, ja, ik, ik, ik vind die, die lichtjes op toch zou ik graag bij willen zijn. Maar uh, vol, vol, vol. Ja, zonde. Ja, ja. Nou, we moeten volgend jaar er zelf over praten. Of je het meerdere avonden doet. Je hebt, je, maar dat heb je ook. We hebben nu al veel een, inzet. Meerdere excursies op een avond. Ja, ja. Of, of, of, maar je hebt ook al veel vrijwilligers. Die hebben we nu ook al ingezet. Want je, je, ja, je bent allemaal vanzelf maar in een roosterdienst. Dus het moet allemaal wel uitkomen. En uh, ja. kunnen... Ja. En, lieve iedereen, wij gaan even het programma onderbreken. Want ja. we, we hebben de dominee Teunert van der Linden, die wil graag even een kerstmeditatie uh, geven. En daarna praten we rustig door met Gerard. Met Gerard. Dus, Geert dus... neem een kop koffie. Ja. ja. Dan kan je even weer de keel neem we smeren. Dan een pauze. Dan ja. uh, komt nee, Teunerts, we bij ons. En dan praten zitten. we met jou weer verder. Dan heb ik een ijsvogel, het ijsverhoging vast mee. Okay. Ja, doe dat. Okay. Tot zo. ...aangeschoven is... ...ja, gaan zitten... ...maakt niet uit... ...Teunert van der Linden... ...onze dominee uit Zandvoort... ...Protestantse kerk... ...en... Uh, ...ja, Teunert... Uh, ...ik heb toch een een, een, een... ...een vreemde gedachte... ...aan de ene kant... ...kerken lopen leeg... ...wordt vaak gezegd... Uh, ...maar als ik nou kijk naar de afgelopen... ...dagen en week... De kerstdiners zijn niet aan te slepen. Uh, elke vereniging, organisatie, school of wat dan ook houdt kerstdiner. Kinderen die lopen met pakketjes, kerstpakketjes, naar de bejaardenhuizen toe om de bejaarden te bezoeken en een pakketje te overhandigen. Uh, zandvoorters die uh, rijden rond met grote pakketten voor mensen die het moeilijk hebben. Uh, dat er ook aan hen gedacht wordt. Dat is toch warm als je al die reacties ziet. Hoe kan dat? Aan de ene kant dus koud en aan de andere kant gigantisch warm. Aan jou het woord. Ja, dankjewel. Uh, fijn dat jullie mij uitgenodigd hebben om hier uh, over kerst te spreken... Um, ja, ik, er komen natuurlijk gelijk een paar woorden bij mij boven. Het verschil tussen kerk en religie. Kerk is uit, zou je kunnen zeggen. Religie is in. Um, en dat zie je ook in allerlei tijdschriften, in televisieprogramma's. De voorbeelden die jij noemt. Uh, mensen willen toch op de een of andere manier vormgeven aan... Nou, het zij religieuze uh, uh, gevoelens. Het zij aan sociale uh, uh, gevoelens. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die in dat kerstverhaal ook uh, aan de orde komen. Dus ik denk het kerstverhaal is trouwens natuurlijk ook niet van de kerk. Dat is van ons allemaal. Zoals de kinderen ook zongen van de Oranje School in de vieringen waar ik bij was. Het kerstverhaal is van ons allemaal. En de kerk heeft natuurlijk niet het patent op het kerstverhaal. De kerk is wel nodig. Want de kerk is ook een instituut. Die houdt ook dingen in de lucht. Die houdt ook gebouwen overeind. En dat zijn, zomaar zeggen, de abonnementshouders. Dat zijn mensen die er echt voor gaan. En vele anderen zeggen van... nou, doe mij maar wat minder... Uh, op tijden die mij uitkomen en waar ik er ook gevoel bij heb. Uh, en dat is natuurlijk ook het een beetje heen en weer. Als je nou kijkt bijvoorbeeld wie er naar de nachtmis gaat en wie er naar de protestantse viering komt met uh, kerstnacht. Ja, dan hou je daar natuurlijk ook rekening mee dat daar ook mensen zitten die niet uh, thuis zijn in de taal van de kerst. Kerk, maar mensen, nou, waarvan, waar tegen je ook eigenlijk zegt van nou, dat kerstverhaal is van ons allemaal en de geboorte van Jezus is ook niet in een paleis of nee, dat is midden in de wereld, dat is in een stal, um, dus ook het leven van Jezus moeten we eigenlijk weer nieuw leren kijken, leren bezien uh, als een verhaal wat midden onder mensen uh, zich, zich afspeelt. Maar kerstverhaal is natuurlijk ook een periode dat mensen terugkijken op het afgelopen jaar. Uh, vreugde, uh, geboorte van kinderen, maar ook veel verdriet, overlijden van mensen. Ja. Uh, spanning in de wereldoorlog. Uh, ja. uh, dat is toch heel moeilijk om dan op zo'n moment even terug te kijken. Ja, tenzij je zegt van uh, het verhaal uh, geeft, ook, geeft ons allerlei ingangen om dat te doen. Het gaat over macht... Uh, van Herodes en, en van Augustus die een hele wereld in beweging brengen met die verplichte volkstelling. Nou, dat is zo herkenbaar uh, dat de machtigen der aarde nog steeds zulke macht hebben en ook uitoefenen. Uh, op een gegeven moment gaat het ook over de kindermoord zelfs, de Bethlehem, uh, als een hele gruwelijke bladzijde. Maar ja, ook daarvan moet je zeggen, het is in de geschiedenis ook steeds weer voorgekomen. Uh, uh, dus in dat verhaal, dat is het aspect van de macht, in dat verhaal zit natuurlijk ook bijvoorbeeld het aspect van het licht, van de engelen, dat mensen midden in de donkerheid ineens een licht ontwaren en nou, gaandeweg in de geschiedenis heeft dan de kerk gezegd dat licht is eigenlijk het licht der wereld, dat is, daar staat de figuur van Jezus voor. He, andere vieren nog het zonnewendefeest. Net uh, twee dagen geleden, van, uh, dat voelen we allemaal. Van het blijft maar zo donker buiten. En wanneer wordt het nou weer eens licht? Nou, we zitten alweer aan de goede helft uh, van het jaar. We hebben de zonnewende uh, gehad. Uh, dus. Snap je, in dat verhaal, in dat kerstverhaal met name... daar zitten zoveel verschillende dimensies... dat je als het ware ook uitgenodigd wordt tot de reflectie. En de een misschien meer in de richting van de blijdschap... de ander misschien meer in de richting van de verwachting. Zal dat nou eindelijk een keer vrede worden? Uh, de ander heeft verdriet over dingen die het afgelopen jaar gebeurd zijn. denk ik, gelukkig is er dat verhaal. En dat verhaal dat staat. En dat staat al even en dat zal ook altijd blijven staan. Wat is jouw... Uh... Gedachten voor het komende jaar voor al de inwoners van Zandvoort en familieleden daaromheen? Ik ga daar zo antwoord op geven. Ik moet nog één uh, dingetje uh, inbrengen. Dat ik dan altijd wel benieuwd ben naar mensen die zo in de weer zijn met kerst. Dus ik vind dat ook mooi om te zien. En uh, ik gun ook iedereen een hele fijne kerst. Ik denk altijd wel van, nou straks ga je de kerstversieringen weer opbergen naar Zolder. of Het gaat allemaal in doosjes. En als het kerstfeest voorbij is, dan... Ja, wat dan? Keren we dan weer terug naar uh, het uh, alledaagse leven? Of, dus, als dominee moet ik dan wel een beetje een dieptepeiling plegen, dat ik dan denk van ja, maar wat bekleeft er nou dan van die passie voor gerechtigheid? Of die, dat zoeken naar vrede? Dat doet er niet alleen twee dagen per jaar of drie dagen, dat, dat wil je toch eigenlijk altijd doen? Je wilt toch eigenlijk mens van vrede zijn? En dat is mijn kerstwens, ook voor Zandvoort, uh, dat ik hoop dat er. Nou, dat die vrede ook echt ertoe leidt dat je zelf mens van vrede wordt. En dat kan je alleen maar doen uh, door die vrede te doen. Dus door je verzoenend op te stellen, uh, door niet hoog van de toren te blazen, door niet je in, in je schulp te kruipen. Uh, al die reflexen die we allemaal maar al te goed kennen, ook van onszelf en dan toch de vrede toegedaan zijn dat je toch iemand weer de hand uh, reikt en de ander ook uh, weer ziet staan en iemand anders ook in zijn andersheid kan waarderen ik was dus uh, een tijdje geleden in de, in de vredesaal in Münster waar uh, het eind van de 80-jarige Oorlog werd uh, gevierd, daar hebben ze nog vijf jaar uh, over, erover gedaan om daar überhaupt een verdrag te krijgen en er werd gezegd nou de hel moet wel leeg zijn. Want alle demonen zitten in Münster. Zo sloegen ze elkaar nog de kop in. En wat gaf nou de doorbraak. Behalve de onderliggende gedachte van Hugo de Groot. Van vrede en van recht. Dat is dat ze elkaar konden accepteren. In hun anders zijn. Dus de katholieken hoefden niet protestant te worden. De protestanten hoefden niet katholiek te worden. De Spanjaarden mochten Spanjaard zijn. Nederlanders, Nederlanders. De eerste keer dat ook Nederland erkend werd. Internationaal als land. 1648 uh, Nou, als je ergens praat over kerst In de geschiedenis Dat ook een soort aanleiding heeft gegeven Zelfs tot de geboorte van ons land Dan heeft dat daar alles mee te maken Nou wordt er In de kerstnacht Wordt er overal in Nederland gezongen Buiten op straat, pleinen In Zandvoort op twee plekken Tegelijk geloof ik En wat zien we dan? Nu zet wel er komen, stille nacht, heilige nacht Enzovoort enzovoort het leeft dus wel. Al Zeker met leeft Hoe kunnen we dat gevoel nu vasthouden? Het, het leeft wel, uh, maar dan blijf ik toch een beetje kritisch en ook wel een beetje sceptisch. Het leeft op dat moment. Uh, want als jij dat op uh, 30 december zou organiseren, nou, dan kwam er niemand zingen. Dus mensen zoeken ook gewoon een sfeer. zoeken ook... Uh, ja, zoeken ook gezelligheid. Zoeken ook een stukje inhoud. Maar ja, iets wat echt inhoud heeft, dat gaat toch je leven lang mee. Als jij iets echt moois gekocht hebt in je huis, dan, dan koester je dat. Dan leg je dat in een mooie kast. Of je haalt het van tijd tot tijd eens tevoorschijn. De en denk je, goh, dat was toch een fantastische aankoop. Of een schilderij wat je gezien hebt op de veiling. Dat je denkt van, goh, je blijft ernaar kijken. Er zitten zoveel verschillende kanten aan. En dat hoop ik ook een beetje voor Zandvoort. Dat het niet een, uh, een feest is, even een opwelling van, van, uh, van, van op zich prettige uh, zaken. Maar dat je het ook gewoon voor jezelf, uh, dat je jezelf niet tekort doet. En het met je meeneemt het jaar door. Is het ook iets wat ouders moeten overbrengen op hun kinderen? Als ik zie die kinderen die nu kerstpakketten gaan wegbrengen naar bejaarden die alleen zijn. Uh, die worden er ook mee geconfronteerd. Ja, als het, als het niet moeten is, ze moeten, moeten niks vind ik, uh, uh, maar die kinderen zien iets aan het voorbeeld van hun ouders. Dat is natuurlijk al zo'n de wereld en dat is ook zo waar als de wereld. Uh, Zeker. Dat... Je hebt alleen maar leert als je ouders het je voordoen, toch? Ja, en dat geldt voor heel veel andere kleine dingetjes ook. Toevallig stond er van de week een verhaal over, maar heel simpel, over een lichtje gesproken. Het niet gebruiken van licht op een fiets. Wat? ongelooflijk gevaarlijk is en wat bloedlink is en zeker als het een beetje regent, een beetje mist. Je komt uit een straatje, er komt iemand een hoek om die donker is en ja. heeft geen verlichting. Dus het licht is erg belangrijk. En als kinderen door hun ouders geleerd krijgen dat dat licht inderdaad belangrijk is, dan, dan nemen ze dat mee voor heel lang. Zeker. En dat geldt voor ook het ook echte licht als ja. wel voor het andere ja, licht. Het je wel, ja. Ja. Dominee, ehm, um, ik weet dat u weer naar Haarlem moet. Daarom is het haastig te geven. Maar ik zou graag de laatste zinnen aan u willen geven. Ja, nou, uh, ik vind dit ook hele bijzondere dagen. Want in mijn uh, vak, in mijn roeping... Uh, zijn er wel eens tijden dat er minder belangstelling is... Uh, uh, hè, voor, voor de zaken van, uh, van geloof, hoop en liefde. En uh, tegelijkertijd vind ik het ook altijd weer een soort... Uh, ...opwekking van, horen ze even, uh, die kerk heeft niet het patent uh, op zaken als gerechtigheid, vrede, uh, licht, liefde. Natuurlijk, die kerk bewaart dat. Die kerk heeft ook een enorme belangrijke functie daarin. Uh, maar tegelijkertijd, de inhoud waar het om gaat... Hè, ...en als we dan gewoon ook de naam van Jezus uitspreken... ...wat je ziet van wat in de naam van Jezus al in de Bijbel dan gebeurt... ...maar ook in de, in de kerkgeschiedenis en overal op aarde... Uh, dan hoop je gewoon dat zijn licht, hè, zijn ster, zoals bij de wijze en de ster ging hen voor, nou, dat je ergens ook dat licht volgt. Uh, want je hoeft niet in het donker te wandelen, je hoeft niet bang te zijn voor alles wat er in de wereld gebeurt. Je mag weten dat je leven geherbergd is uh, en dat dit kind de uitgestoken hand van God is voor jouw leven. Ik wens je gezegende kerstdagen. Eens je dankjewel. Goeie kerstdagen. Het was uh, Antonio Carlos Jobim en dat heette Meditation. Mooi hè? Ja, was dat er goed naar de woorden van, van onze dominee. Ja, teunarts, sorry. En, en op dit moment zit Gerard weer gelukkig tegenover ons. En jij, je, als we dit nou vergelijken, de harde wereld van mensen over de hele wereld die vechten en toestanden. Hoe vergelijk je dat nou in de duinen met alle dieren om je heen? Ja, ja, ja ik, er, ik word er ook een beetje stil van natuurlijk, sowieso van dit, van dit liedje. En van uh, wat de domi allemaal zegt. Ik denk, je weet je mine, wat kom, kom ik weer in die drukte maken over al die verhalen uit de duin. Uh, ja, nou, ik merk wel een beetje. Ik moet altijd schakelen natuurlijk. Als ik in de duin ben, uh, daar is ruimte, rust, uh, vrijheid. Hè, want was boswachter heb is een heel vrij, vrij beroep. En dan kom je zo gauw in de poort weer uit, Ik merk het al, aan als ik in mijn auto stap... Dan moet ik veel harder rijden, als ik in de duin rijd... Dan rij je dan 30 zeg maar. maar... Ja, dat schiet niet op op de Zandvoortse Laan... Dan zitten ze gelijk achter je... Dus ik moet altijd wel even schakelen... Van die, van die, van die rust en van mijn eigen tempo als boswachter... Dan naar de uh, drukke uh, ja, maatschappij... Waar veel van, uh, van ons allemaal verwacht wordt... En iedereen heeft het uh, druk en haast... Dat merk ik wel altijd, dus ja... Nou, voor dat ben ik ik ook... kan me voorstellen als je op een duintop staat te kijken en naar de mooie duinen en de mooie weer en de zon en sneeuw en dergelijke, dat je denkt, oh wat is de wereld mooi. Uh, ja, maar ik weet ook uh, donders goed, ik, ik volg de media natuurlijk ook, wat er allemaal wel niet gaande is, uh, en daar zijn wij vanzelf uh, uh, ja, gelukkig geweest. Maar de natuur mensen. is ook hard hè? Ja, ja. Maar goed, wij, wij zijn dan ik, dat wilde ik even zeggen. Wij zijn dan gelukkige mensen hier in, hier in Nederland. Uh, Geleken ja. met wat er rest er allemaal gebeurt. Gemiddeld genomen wel. Ja, gemiddeld genomen. Precies, je weet ja. het nooit allemaal precies. Maar de natuur, ja, dat vind ik ook wel eens. Dat is ja. soms uh, bikkelhard. Als ik bijvoorbeeld dan in het... Uh, uh, nou, ik, ik, ik, ik heb hier nog even in Struinen gelezen over die overwinteraars. En er staat op een gegeven moment ook over het, uh, het huis van het Wester. Dat is helemaal opgeknapt. Hè? Dat is het uh, laatste woonhuis eigenlijk. Die nog in het duin staat. Ja. En daar hebben ze het over de rugstreeppad. Dat is een beschermde pad. Daar hebben ze ook een verblijfplaats in de kelder voor gemaakt. Die kunnen daarin kruipen en dan overwinteren. Maar... Uh, ik heb ook wel eens gezien, dan liep ik s'avonds een excursie natuur en meditatie. Ben je lekker ontspannen en rustig. Ik denk, wat, wat lantaarn erop schijnen. Wat doet die nou joh? Vervoert die nou zijn uh, kleintje mee in zijn mond? Maar nee, dat is gewoon een kannibaal. Die vreet, die vreet zijn eigen uh, jongen op, zeg maar, als die in de weg lopen. Dus ja, de natuur die kan, uh, is, is soms ook pikkelhard uh, Weet je wel. Of ik, het telgebiedje van mijn hagedissen bijvoorbeeld. En dan... Uh, dan kom ik wel eens aan. Dan zie ik allemaal sporen. Ik denk, potverdorie. En ik zie ook trouwens dan de pootjes van die hagedis... met een sleepspoor in het midden van zijn staartje. Dus dan weet ik, ze zitten er wel. Maar dan kom ik en geef me... dan zie ik alleen nog een paar staartjes heen en weer gaan. Want die hagedissen, die zandhagedis, laten hun staartje gaan los... los ja. als ze gepakt worden door de, door de, door de vos. En... Uh, Gelukkig zijn als sommigen, hoop ik, teruggekropen in, in hun holletje. En die vos heeft alleen dat staartje vast. En die groeit wel weer aan. Maar dus dan denk ik: potverdorie, die rotvos. weet je wel, die is, die is me voor geweest. Dat scheelt mij, uh, vind ik jammer voor in mijn telgebied. Maar goed, dat is de natuur: eten en gegeten worden. Ja. Dus dat maar je had ook een verhaal over een eekhoornetje. ja. Over de, oh ja, ja, maar dat kwam omdat het, ja. de dominee die had het hier net over ja, we hadden bij, Rond het bezoekerscentrum zijn er een paar eekhoornnesten. En, uh, en in de winter gaan die eekhoorns, die liggen, zitten vooral in dat nest. Alleen die komen af en toe naar buiten om hun voorraad op te graven. Hè. Dan zie je een eekhoortje, tik, tik, tik, tik, naar beneden. En dan uh, gaat hij graven graven en dan pakt hij een, een dennenappel. En huppelen weer omhoog de boom in, in zijn nest. En dan gaat hij die helemaal zitten pellen. En die zaadjes ertussen ertussenuit te vroeten. Dus, en toevallig waren er een paar van die nesten, rond van die, die nesten. Die zitten vaak in een. Uh, Zo'n splitsing van het tak boven in de bomen. Een rond nest van, van takjes en met bladeren gevuld. Met één klein gaatje erin. Dus hij, eekhoorn, die rode eekhoorn hier van ons, die is ook heel klein. En die kruipt er dan weer in, lekker, lekker op te eten. Maar rond dat bezoekerscentrum inderdaad zaten er een paar. Dus met kerst, met, met, met, in de winter komen die veel vaker naar voren. Dus wij, eens een soort eken hoor, oh god, daar heb je... Daar heb je ja, die noemden we dus Kindje, Kindje Jezus. Want <laughs> die kwam precies altijd met kerst. Elk jaar weer. Ik denk hoe is het mogelijk? Maar die jongen bleven daar ook, weet je wel. En dat gaat niet zo goed met die uh, eekhoorns. Maar rond het bezoekencentrum kwam met kerst. <laughs> kwamen er heel ja, die eekhoornetjes tevoorschijn. Plus trouwens, het is ook de tijd dat die mannetjes weer achter de vrouwtjes beginnen. Nu, nee, het is veel te koud. Ja, dat vind ik ook. Maar dat doen ze toch nou, wel. Zo, je zegt, dat gaat niet goed met die eekhoornetjes. Wat, wat is er aan de hand dan? Nou, uh, wij hebben gelukkig nog geen last van, van, de, van de roze eekhoorn. Maar in delen van Nederland... ...dat is een eekhoorn die overgekomen is... ...vanuit Amerika. Engeland zit er helemaal vol Komt van. Komen ze uit Amerika over in een boot? Ja, ja gewoon uh, stieke, of ingevoerd... In, in, in, ...in dierentuin of dit of dat... ...en ontsnapt. Zo. En die is veel groter, veel agressiever... ...en die sneller ook, dus die pakt onze eigen eekhoorns. Dus dat wordt wel op... Daar wordt op ja, gejaagd, ik weet nou niet precies uh, de wet uit mijn hoofd of daar echt... Zijn dat kannibalen? Ja, die vreten hun, nou, hun uh, kleinere soortgenoten op, ja. Oh. Die vreten allemaal. Uh, dus dat, maar daar hebben we nog geen last van, maar we hebben wel de boomarter. Daar oh, zijn ja. we ook heel blij mee. Maar die is nog een stuk groter dan die uh, grijze eekhoorn. Die, die is drie keer zo groot dan een gewone eekhoorn. Prachtig beestje, daar zijn we ook blij mee. Natuur, of, uh, de duinen, willen hem ook graag hebben. Daarom, als de natuurbrug, daar kunnen ze ook wel overheen. Hoor, want tussen die spijlen komen die zo. ook Over, uh, Wanneer gaan die hekken open van die natuurbruggen? Oh ja, dat is weer een heel ander <laughs> punt. Nou, oh. Zo gauw we op, dat, uh, op, dat, uh, op die duizend herten zitten. Daar gaan ze open. Weet je wel, dat is... Dus dan kan het ook. Hè? Dan, ja. Want anders zouden er constant ongelukken gebeuren op de zeeweg en daarbuiten. Ja, ik uh, en denk daar dat die, de Canada er niet blij mee is. En, nee, maar... Welke rustig nog. Maar alles is dan uh, op uh, niveau gebracht qua, qua damherten. Hè? Dus dan, uh... Maar hun oh, willen goed, graag... Die, die, die boomarten ze, zouden ze ook graag willen hebben. Maar die klimt als een... Uh, die kan heel goed klimmen. En die weet dus precies die eekhoornestjes te vinden. Met zijn pootje graaft hij erin. Dus die pakt sowieso die kleine eekhoorrentjes eruit. Maar ook de uilenkasten. Zit die, uh, is het een concurrent voor de bosuilen? Die grote uilenkasten. Maar ook in holle bomen. Nou die zijn nog wat beter beschut. Maar die grote uilenkasten die zijn... Open van voren. Dus dan kan die uh, boomarten gewoon in. En die, uh, ja, die, die, die, die pakt die uh, uh, takkelingen noem je dat. Nee, of uilskuikers, die, uh, die jonge uilen, die pakt hij ja. eruit. Dus de boomarten zijn we blij mee. Maar ja, hij, hij moet ook weer eten. Het heeft ook dus, weer zijn uh, ja. negatieve kant. Ja. Ja. ja. Dus... Uh, dus ja, zo was, het, zo was het trouwens ook met de Havik. Daar waren we ook toen heel blij mee. De Havik in de duim, zeg maar. ja, het is ook een snelle roofvogel. Toen hadden we bijna geen groene specht meer over. Die was net even sneller dan de groene specht. En die, oh, dat heb ik wel eens gezien, zijn achtervolging van zijn Havik. Zijn roofvogel en zo'n groene specht. Prachtige vogel ook. En die gaat dan glooiend door de lucht. En met op z'n snel, zo zie ik daar voor me... dan zit je echt mee te... Doen. kom op, schiet op, schiet op... gauw dus in die dennentakken, weet je wel. Dan, is dan die kan die havenk er niet meer bij. Dan kan die dan havik er niet meer bij. Ja. Dus, uh, maar ja, ik heb ook wel eens van die veertjes gevonden... die was hier toch lekker uh, opgepeuzeld, weet je wel. Dat, uh, dat is de natuur. Het is de natuur, inderdaad. Ja. Maar zolang er maar een balans is, hè... want dat, dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. Er moet een balans zijn en blijven. En als het... Bedoel, als daarvan het, uh, het een te veel en het ander te weinig is, dan, doen jullie, dan grijpen jullie in? Of, of is dat iets wat je zegt van nou, dat doen we eigenlijk niet? Nee, we kunnen niet snel ingrijpen. Hè. Kijk, zoals de, de, de aalscholvers bijvoorbeeld. We hebben heel veel aalscholvers. En die uh, vissen we zelf sowieso de hele boel leeg. Die verontreinigen uh, wat, wat geulen bij ons. Maar goed, die. Prehistorische vogel vind ik dat. Ja, prachtige vogel. Hè. Is echt, ja, is, als je dat is... ziet, dan, dan denk ik. Want het is ja. iets. Uit de oudheid, weet je Ja, en, en, en, en dat is voor de meeste Zandvoerders. Je loopt bij de Zandvoortselane binnen. Je gaat richting de rembaan. Nou ja, het, is, het, is, ja, het stinkt er ook wel een beetje. Hè. Moniak in hun ontlasting. Maar en het mooie van die Aalshoffen, Die gaan ook niet meer weg. Hè. Die zijn ook door die milde winters van ons. Gaan ze niet meer, trekken ze niet meer naar het zuiden. Dus ze blijven hier een beetje... Hangen en uh, nou, rond die rentbaan gaan ze hun nesten maken. En, uh, ja, en vissen in de Noordzee. Dus ze zitten hier op zich uh, ideaal. Ja, dus, ja. Wat zou jouw uh, wens zijn voor het komend jaar? O oh, jeetje, dat is uh, weer mooi. Nou, mijn wens zijn voor het komend jaar. Nou ja, ik. ik, ik ik heb het sowieso mooi voor elkaar in die, in, die, in die duinen. Ik wil gewoon graag door blijven gaan natuurlijk met, uh, met mijn excursies. Ik, ik mag, ik heb altijd uh, het, het geluk, ik mag zelf altijd een beetje excursies verzinnen. Weet je wel, en ook voor een deel uitvoeren. Dus dat wil ik graag blijven doen, want dat is toch de mensen. Ik ben, ik ben er voor mensen en dieren. Dus, uh, ik ben een mensenmens, dus ik vind het mooiste het werken met mensen. En dan wil ik die... De wandelpaden bij ons bijvoorbeeld. We hebben allemaal routes bij elke ingang. De, de gele, de groene of de blauwe route. Die paaltjes. Die routes wil ik weer aan gaan pakken. Dat het duin. Vriendelijk blijft en mooi blijft ja, voor onze bezoekers. Dat, is, dat, dat vind ik het mooiste. Dat is mijn uh, streven. Dat is mijn doel als, als boswachter. Mogen we ervan uitgaan dat je komend jaar weer regelmatig hier bent. Om ons bij te praten over alles wat groeit en bloeit in de waterlijnduinen. Jazeker, dat wil ik heel graag doen. Enorm bedankt voor je komst. Dankjewel. Graag gedaan. Gerard, we gaan uh, vast wat uh, van de agenda doen, want uh, wij krijgen straks denk ik een heel druk gedeelte waar het heel lastig gaat worden om nog te tussen te komen. In ieder geval, uh, de agenda. Tot en met 28 januari hebben we de expositie Kunst en Kust en kunst van bron tot zee in het Museum. Ja, en tot en met 7 januari kunt u nog schaatsen op onze ijsbaan hier in Zandvoort. Ja, en dan gaan we op 2 januari, dat ga ik even extra zeggen. Dan is de finale van het fluitketel Keurlen. Doe jij mee? Ja, wij hebben met het CFM team uh, hebben we de voorronde hebben we doorstaan. En wij mogen mee in de finale. Ik ben trots op de meiden. Dankjewel. Goed zo. Vanavond. Vanavond is het kerstconcert van de Maastrichter Staar in de Agatenkerk. Entree 20 euro. Er zijn nog een paar plaatsen, maar die moet u dan nu halen bij Kaashandel Tromp. Ja, daar moet je bij zijn. Ik ben er ook bij, want het is 8 uur begint dat. Dan hebben wij morgen ook bij het... Van, van, vanavond. vanavond is het, Ja, vanavond is de Merry Little Christmas Party bij het Wapen van Zandvoort. Vanaf 9 uur en daar kun je gewoon uh, naartoe gaan. Dan gaan we naar morgen. Kerstzang op het kerkplein met Henk van Kam. Aanvang 8 uur. En dan is er ook de kerstsamenzang op het Gasthuisplein met de wapenzangers. Dus het is maar net wat waar je voor kiest. Wil je een beetje uh, traditioneel of wil je een beetje gezelligheid? Dan gaan we weer curlen... Op 27 december. Dat is de tweede voorronde, hè? De tweede voorronde ja. op de ijsbaan. Ja. Ook op 27 december hebben we de cycling. Uh, op het circuit van Zandvoort fietsen. De test, ja, de testmiddag is dat. Lekker. Ja. Nou, dan dan de, de hebben lichtjes we de ja, ja, die, die is volgeboet. Vol dus uh, dat jammer, is klaar. Dan hebben we uiteraard op 1 januari. de 59ste nieuwjaarsduik vanaf 12 uur. Uh, ten uh, hoogte van Beach Club 5. En mee? Nou, ik dacht het niet. Ja, ik ook niet. Uh, je kunt nog informatie erover inwinnen bij www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl. En dan kun je je daar aanmelden. Nou, wat ik Twee al zei. de januari, finale. Ja, de finale ja, curlingcompetitie, uh, fluitketelcompetitie. Uh, en uh, 6 januari... ...krijgen we het nieuwjaarsrace op het circuit van Zandvoort. Precies. Dan hebben we 14 januari jazz in Zandvoort met Teus Nobel. Nou, dat wordt absoluut een feestje weer. Want die jazz is altijd ja, fantastisch. En daarvoor hebben we ook nog de nieuwjaarsreceptie... ...van een heleboel verenigingen ja, en organisaties. Wordt, uh, 6, nee, wanneer was het ook weer van de gemeente, de nieuwjaarsreceptie? Uh, dat wordt een groot feest. Ik zal het opzoeken. Vertel ik straks. Ja, dat is goed. In ieder geval weet ik dat er uh, op de golf... Is het ook 6. Er is trouwens. Oh ja. 5 januari. 5 januari. In de haven van Zandvoort. Precies. En dan van is half dat. Tot dat is... half tien. Precies. En dan is er dus op uh, 7 januari. Op, ja, 7 januari. Het nieuwjaarsconcert in de Agatha-kerk. Uh, weer uh, traditioneel, uiteraard. En dat de... wordt rechtstreeks uitgezonden. Door de... CFM. Ja. Dus uh, mochten er mensen zijn die er niet naartoe kunnen, dan komt dat vanzelf wel goed. Maar in ieder geval. Uh, ik weet niet hoe ver zijn we. We, kunnen, ja, dan gaan we... we gaan een muziekje doen en ja. dan zien we je straks weer terug, straks weer in de terug politiek. bij de politiek. Tot straks allemaal.